7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1 journaal. Etnische zuiveringen in de Centraal-Afrikaanse Republiek. En onze verslaggever in Kamer is al in Loppersum. Meer daarover in het NOS Journaal met Jan van der Putten. Vannacht was er opnieuw een aardbeving in Groningen en weer vlakbij Loppersum. De beving was voor Nederlandse begrippen een flinke met een kracht van drie op de schaal van Richter. en Het was daarmee de zwaarste in een half jaar. Het was goed te voelen, zelfs in de stad Groningen, zegt het KNMI. Wat wij zien op onze meetappertuur is één schok geweest en die was om 3 uur 13. Uh, Nederlandse tijd. Mensen schrokken wakker en belden met het KNMI. De telefoontjes kwamen niet alleen uit Loppersum... maar ook uit Delfzijl, Stedem, Spijk en Garalsweer. En ook uit de stad Groningen. De zwaarste aardbeving in de provincie was in augustus 2012 in Huizingen. Die had een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. <tiep>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 De politie herkent PTSS sinds 2012 als beroepsziekte. Defensie deed dat al eerder. De stoornis kan optreden na heftige gebeurtenissen... zoals een ernstig ongeluk of extreem geweld. Mensen hebben dan vaak last van een kort lontje. Het Openbaar Ministerie heeft met opzet cruciale getuigenverklaringen over een dodelijk schietincident in Irak achtergehouden. Dat heeft advocaat Lisbeth Zegveld gezegd in Nieuwsuur. In 2004 schoot een Nederlandse militair in Zuid-Irak 28 keer op de auto van een man die door een wegversperring reed. De militair ging ervan uit dat Iraakse militairen ook schoten. Het OM beschouwde de zaak als afgedaan en liet de militair vrij uitgaan. Zegveld is de advocaat van de vader van het slachtoffer. Zij zegt dat de Iraakse militairen hebben verklaard... dat zij niet hebben geschoten. Die verklaringen zouden met opzet zijn weggelaten uit het strafproces... om de Nederlandse militair te beschermen. Zegveld somt op wat zij wil. Dat het Europese Hof zegt dat het in Nederland niet goed is gegaan... dat er niet, geen goed onderzoek is verricht. Dat meneer Jaloets zijn schadevoeding krijgt en dat uh, wellicht de Nederlandse militair alsnog wordt vervolgd. Bij demonstraties in Venezuela zijn twee doden gevallen. In de hoofdstad Caracas waren zowel aanhangers... als tegenstanders van president Maduro op de been... die met elkaar in botsing kwamen. Er werd geschoten en het leger greep in met traangas. Er zijn tientallen gewonden. Oppositiegroepen demonstreren al twee weken in Venezuela tegen Maduro. Die zijn van verdenken dat hij een dictatuur naar Cubaans model wil vestigen. De Egyptische legerleider al Sisi heeft vandaag in Moskou een ontmoeting met president Poetin. Gisteren arriveerde hij in burgerkleding in de Russische hoofdstad. Het is zijn eerste buitenlandse reis sinds die afgelopen zomer president Morsi afzette. Egyptische staatsmedia melden dat Sisi in Rusland voor 2 miljard dollar wapens gaat kopen. Die worden betaald met miljarden die Saudi-Arabië, Kuwait en de Golfstaten hebben toegezegd. FC Twente heeft gisteravond in het inhaalduel uit tegen Groningen kostbare punten laten liggen. De deze club staat tweede en had met winst koploper Ajax kunnen benaderen. Maar het werd 1-1 en Twente-trainer Michel Jansen was daar dus niet blij mee. Wij voelen het wel als, als verlies. Dus uh, zeker uh, ja, als je naar, naar het verloop van de wedstrijd kijkt... waar, waar, ben, waar je denk ik weer uh, de, de veel betere ploeg bent. Uiteindelijk laten we het in de eerste zes minuten laten we het liggen. Dus dan uh, kom je veel te snel op, uh, op achterstand. Dan loop je weer een hele wedstrijd achteraan. Het weer, af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt 6 tot 8 graden. Morgen overdag droog met wat zon. Zaterdag weer onstuimig met veel wind en een bui. en Het wordt erg zacht 11 tot 14 graden. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka, met voorlopig nog een rustige ochtend. Ja, is het ook. Het is alleen rond Amsterdam de dagelijkse files op de A8, A9 en de A10. En een korte file op de A27, Breda naar Utrecht. Daar staat bij Lexmond, twee kilometer. Straks hoort u veel meer over flitskredieten en aardbevingen. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Er was er weer één, een, een relatief zware uitbeving in Groningen. De bewoners schrokken er weer wakker van. Het was weer raak, want dit keer was het toch wel behoorlijk heftig. Ik denk dat we het kunnen vergelijken met die, de, de heftigste nu toe. En dat deze daar uh, vrij dicht in de buurt komt. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Zo zijn er meer inwoners in Groningen die niet hebben door kunnen slapen. Op Twitter schrijven veel mensen dat ze wakker werden van, een, van de aardbeving. Verslaggever Rien Kamer is het op het treinstation in Loppersum. Rink, hoe zijn de reacties daar van de mensen? Die eerste die we vanochtend hoorden, was er vrij nuchter onder, is iedereen ja. dat? Uh, ja, de, de, de meeste mensen wel. De, ja, de reacties zijn natuurlijk wist. Het is maar net ook waar je zit. Als je echt uh, bovenop uh, het epicentrum zeg maar, uh, zat, dan uh, was het natuurlijk zwaar. Er zijn leermensen hier uh, vlakbij. Uh, je zei het al, ik sta op het station uh, van Loppersum. Uh, over drie minuten gaat de trein naar Groningen. Dus we hebben nog eventjes, mevrouw. Uh, u staat op te wachten op de trein uh, naar Groningen. Ja, Heeft u hem gevoeld? Ik heb hem gevoeld, ja. Ik werd er wakker van. Uh, u woont hier? Ik woon op het zand. Dat is een paar kilometer verderop. Ja. En wat voelde u? Uh, nou, uh, het huis uh, schudde. Uh, heel eventjes en daarna was het weer stil. Mijn man die heeft hem aanhoren komen ondergronds. Yeah. Ja. ja. Ik hoor van veel mensen die zeggen: het was een flinke klap. Het, was een flink, uh, ja, het ging een te keer. En kon u daarna nog slapen? Want uh, mensen op, op, op, op Twitter die zeggen ook van nou, het was kwart over drie en ik kon niet meer slapen. Ja, nee ik heb wel weer geslapen, maar vervolgens heb ik gedroomd dat het opnieuw schudde en dat, het huis, uh, dat ik door de muren naar buiten keek. Dus uh, het heeft wel indruk op me gemaakt. En is het ook zo dat je nu daar ook een beetje op licht te slapen? Zo van ja hij kan komen die grote klap. Uh, nee, dat niet. Het is wel vaak s'nachts inderdaad. Maar goed, uh, nee, het is, het is weer stil en we gaan weer gewoon door. Ja. Betekent dat dat u vanochtend, uh, tof, vandaag in ieder geval bij daglicht, weer even gaat kijken of er schade is? Nou, dat zullen we wel even doen, ja. We ja. hebben de muren gefotografeerd, dus we gaan even kijken of er, uh, als we iets zien of het verschil is met de foto's die we eerder hebben gemaakt. Ja, want ja? Dat, ja dank u wel. Want ik hoor uh, de spoorbomen uh, naar beneden gaan, de trein uh, komt eraan. En dat is inderdaad de procedure. De mensen zijn dat hier ook wel gewend. Het is, uh, als ik het goed heb, de 1e aardbeving. Van dit jaar. De aarde is hier voortdurend in beweging. Dat waren allemaal kleine aardbevingjes. Dit is natuurlijk ook door het KNMI gezegd: een, een, een zware aardbeving. Veel mensen hebben hem gehoord en veel mensen spreken over een zware klap vannacht hier om 3 uur 13. Goed, rinkkamer in Loppersum. Dan gaan we door naar het KNMI. Seismoloog daar is Leslo Evers. Goedemorgen. Ja, Rienk hoorde we het al zeggen, dit is een, een, een zware, tenminste naar verhouding van eerdere aardbevingen. Wat is uw oordeel daarover? Uh, ja, daar ben ik met u eens. Het is inderdaad uh, een van de zwaardere. De magnitude zoals we die nu berekend hebben, komt op uh, 3,0 uit. Um, dat soort bevingen treedt de laatste jaren typisch 1 à twee keer uh, per jaar op. Sinds 1994 zijn er in totaal 18 bevingen geweest... met een magnitude uh, groter of gelijk aan 3.0. En dat is inclusief deze laatste beving. We hoorden die ene bewoner zeggen... mijn man hoorde hem aankomen. Hoe, hoe gaat zoiets? Uh, dat weet ik niet hoe dat gaat. Uh, dat, dat zijn ervaringen van, uh, van, uh, van, van de mensen daar. Uh, we, we horen dat wel vaker. Uh, het exacte mechanisme daarachter uh, uh, ken ik niet. Het, het lijkt ook altijd in de nacht te gebeuren. Is dat zo? Weet u dat? Um, nee, we hebben geen aanwijzingen uh, tot op heden dat er een, uh, een dag-nacht-ritme in de bevingen zit, of een, uh, een uh, zomer-winter-ritme, waar ook wel uh, soms in de media sprake van is. Uh, dat zien we niet. En welke schade kan zo'n beving aanrichten? Ja, wat je typisch ziet bij uh, dit soort magnitudes zijn uh, mogelijk, uh, moeten we nog afwachten wat de schade uh, exact wordt die de mensen gaan uh, rapporteren, maar mogelijk uh, scheurtjes in huizen of oudere scheuren die uh, groter worden. Dat soort uh, schade moet u aan denken. Ja, u, u meet natuurlijk in de Groningen, meet u trouwens meer na alle discussie, uh, en die discussie is natuurlijk nog steeds in de politiek en ook in Groningen, het protest, meet u meer in Groningen? Uh, we zien wel dat de laatste jaren het, uh, het aantal bevingen toeneemt als u dat uh, als u, als u dat Bedoeld. Uh, het ja. nou, netwerk wat we hebben, dat, uh, dat staat er al, uh, al heel veel jaar. Oké, okay. en, en valt daar iets uh, uit af te leiden? Al die metingen die u verricht, of, of er wordt toegewerkt naar een groter? Of is dit echt onvoorspelbaar? Uh, ons nog is dat onvoorspelbaar. Uh, wel, dus het, het, het beeld wat we zien uh, over de laatste jaar... is dat het uh, aantal bevingen en de grootte toeneemt. Goed. Leslo Evers van het KNMI. Hartelijk dank dat Geen u even aan de telefoon wilt komen. LOS Radio In Journal. 10 minuten over 7. Aanbieders van flitskredieten overtreden massaal de wet. De Autoriteit Financiële Markten, AFM, heeft in de afgelopen drie jaar in totaal 21 bedrijven onderzocht. 18 waren in overtreding. In een paar gevallen zijn forse boetes opgelegd. Flitskredieten zijn kleine kredieten van 50 euro tot een paar honderd euro. Consumenten betalen daar fors voor. Volgens Marcus Wagenmakers van de AFM gaat het om boekerrentes. En daarom grijpt de AFM in. Nou, omdat we hier te maken hebben met een volstrekt onethisch verdienmodel... waarvan de allerzwaksten in onze samenleving eigenlijk het slachtoffer worden. Want wat bieden ze aan? Nou, ze bieden aan eh, relatief kleine bedragen die mensen kunnen lenen... maar wel tegen woekerrentes. Maar als je op hun site kijkt, dan zeggen ze het geld is gratis. Nou ja, weinig dingen zijn gratis in het leven, dat is in het algemeen zo. En dit al helemaal niet. en um, Het is gewoon niet waar. Kijk, er worden allerlei uh, kosten berekend... Uh, onder allerlei noemers en allerlei namen. Maar uiteindelijk komt het gewoon neer op een hoekenrente... die dit soort bedrijven ook innen op een zeer agressieve manier... bij die consumenten. Zij hebben niet direct de rente over het bedrag, maar brengen bijvoorbeeld uh, sms-kosten in rekening of de factuur. Of... Nou, nou, nou ja, de, de dingen als uh, een overlijdensrisicoverzekering erbij afsluiten. of uh, als we het geld willen overmaken. ja, daar zitten uh, boekingskosten. of voor de spoedoverboeking, uh, die zitten eraan vast. En die zijn zeer hoog, die kosten. Dus mensen gaan uiteindelijk toch het schip in. Welke mensen maken gebruik van dit soort diensten? Nou ja, de, de, de allerzwakste financiële consumenten. Mensen die echt verlegen zitten om, om, om, om 100 euro. En die niet bij hun bank terecht kunnen. En die kennelijk niet bij hun bank terecht kunnen. Ja. En blijkbaar ook bereid zijn dit soort rentes te betalen... of dit soort bedragen te betalen. Nou ja, waarschijnlijk niet, want dat weten zij dus niet. Het wordt anders gepresenteerd. Dus het ziet er niet uit wat je denkt dat het is... De mensen weten dat vaak niet. En die worden onaangenaam verrast aan het einde van de rit. Nu bent u al een paar jaar bezig om die bedrijven aan te pakken. Lukt dat? Ja, dat lukt vrij goed. Want uh, van de 21 partijen die we onderzochten... Nou, daar, daar constateerden we bij 18 overtredingen. Nou, 15 zijn ermee gestopt. Nou goed, reken maar uit. er zouden nu nog iets van drie actief zijn. Daar kijken we nog steeds naar. Dus die markt is wel op sterven naar dood inmiddels. Als ik op het internet zoek... dan zijn een aantal partijen die u boetes heeft opgelegd... die zijn nog steeds actief op het internet... Ja, water loopt naar het laagste punt. Hè. Dus de handhavingsdruk in Nederland is, is, is zeer hoog. Hè. Dat, dat, dat zie je ook aan de boetes. En je ziet het ook aan het teruglopen van de activiteiten. Maar een aantal van die partijen die nemen de vlucht naar het buitenland. Uh, vaak andere Europese landen. En die gaan vandaag af door. Maar ook op de Nederlandse markt. Want hun sites zijn ook nog ja. gewoon in het Nederlands... Uh... Ja, ja. ja, en die benaderen dus vanuit het buitenland Nederlandse consumenten. En dat uh, ja, noopt ons natuurlijk toe dat we heel goed samenwerken... met onze buitenlandse collega's, wat we ook doen. Zijn dit vooral Nederlands, van oorsprong Nederlandse partijen? Nee, dit is een mix. Je kunt wel zeggen dat het, uh, het zijn vrij grote partijen zijn, ook zeer georganiseerd. En nou goed, het is des te verwerpelijker het verdienmodel. Dus, want hier is echt gewoon heel goed over nagedacht. Hè. De, de allerzwakste worden hier benaderd. Uh, puur en alleen uit, uit, uit het oogpunt van, van eigen geldelijk gewin. ten, uh, ja, ten koste van de zwakkere consument. En dat is, dat is niet oké. Okay. Gert-Jan Dennekamp, economie-redacteur. Meer hierover kunt u lezen op onze site, nws.nl. NOS.nl. Bijna kwart over zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Tienduizenden moslims die vrezen voor hun leven... die vluchten weg uit de Centraal-Afrikaanse Republiek. Het geweld tegen deze bevolkingsgroep gaat door, ondanks de aanwezigheid van een internationale vredesmacht. De VN spreekt dan ook over etnische zuiveringen. There is uh, an ethno religious uh, uh, cleansing that is taking place and that we must stop at all costs. Uh, there are indiscriminate killings and massacres here in some areas of the country. Er wordt op grote schaal gemoord en er zijn ook massagraven gevonden, zegt deze woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie vanuit Bangui. En ook in Bangui, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek... is VRT-verslaggever Stijn Verkruisen. Hoe is de situatie daar... Wel ik uh, kijk momenteel, ik heb momenteel zicht op de hoofdstraat die door de hoofdstad uh, loopt. En dat ziet er allemaal rustig uit, er uh, rijden auto's, rijden fietsers en bromfietsen En af en toe zie je een, uh, een auto van de internationale vredesmacht. Maar het is misschien iets te rustig en ik denk dat het vooral gaat om wat we hier niet zien. En dat zijn moslims. Gisteren zijn we de stad ingetrokken en daar hebben we gezien dat er enkele honderden uh, moslims nog over zijn in deze stad. Die zitten allemaal samengehokt aan de centrale Moskee zijn naar daar gevlucht, want die kunnen zich de straat niet meer opwagen. Daar rond, rond die moskee is de wijk waar zij vroeger woonden. Er zijn verschillende wijken waar ze vroeger woonden in de stad. Wel, die zijn allemaal leeg. Uh, alle huizen zijn geplunderd, zijn gestript tot op de baksteen. Daar is niets meer van over. En dat is nu één groot, ja, het lijkt wel oorlogsgebied daar. En wie zit er allemaal achter hen aan? Wel, het zijn vooral de uh, christen Milities, die noemen zichzelf anti-Balaka, dat uh, betekent anti-machete. En dat zijn eigenlijk zelfverdedigingsgroepen die zich in de tijd hebben georganiseerd tegen uh, moslimmilities. Um, rebellen die uit het noorden kwamen opgerukt. Rebellen die toevallig grotendeels moslims waren, want die kwamen vooral in opstand tegen de president die het noorden um, achterstelde. En daar kwamen zij tegen in opstand. En onderweg hebben zij heel wat, onderweg naar de hoofdstad, hebben zij heel wat gruweldaden uh, begaan. En wat die christenen nu doen, dat is wraak nemen. Maar ze nemen geen wraak op rebellen, maar ze nemen wraak op bij uitbreiding alle moslims. Dus iedereen moet eraan geloven nu. Ja, VN en ook Amnesty International hebben het over grootschalige etnische zuiveringen. Zou jij het Stijn ook zo willen noemen? Ja, dat mag je zeker zo noemen. Als het uh, aan dit tempo doorgaat, dan denk ik dat in deze regio van de hoofdstad, dus het, uh, zeg maar op de zuiden van het land, binnen enkele weken zijn hier geen moslims meer. Iedereen wil weg, iedereen staat klaar, alle um, overblijvende moslims staan klaar om te vertrekken. Elke dag hoor je wel van uh, lynchpartijen of moordpartijen. Het is niet dat er op enorm grote schaal geboord wordt, zoals tijdens de genocide 20 jaar geleden in Rwanda. Maar er wordt wel degelijk, vallen wel degelijk zeer veel doden. Zoals bijvoorbeeld dat massacre dat, uh, dat uh, ontdekt is gisteren. Ja, troepen van de Afrikaanse Unie hebben dat uh, ontdekt. Nou ja, die, uh, mensen daar zijn dus gedood. Maar waar blijft dan de rest? Waar kunnen ze naartoe? Wat bedoel je, waar, waar blijft de rest? Nou ja, waar gaan die moslims naartoe? Als ze vluchten? Wel, die worden... Ja, die worden nu uh, massaal geëscorteerd door uh, vredestroepen. Die worden in uh, vrachtwagens naar Tjaat en naar Cameroen gebracht. Er zijn namelijk heel wat moslims hier die tweede, derde, vierde generatie Tjadiers zijn. Dus Tjadiers die in de tijd naar uh, de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn gekomen. Maar die voelen zich perfect uh, Centraal-Afrikaan. En die, ja, die vluchten nu terug naar het land waar ze, wat ze eigenlijk niet kennen, naar Tjaad en naar Cameroen. En worden ze daar met de open armen ontvangen? In Tjaad en Cameroon komen ze vooral in vluchtelingenkampen terecht. Misschien hebben ze daar nog wat familie, maar ik heb niet... De Tjaadiers helpen hun voormalige landgenoten maar vooral terug. Maar ik weet niet of ze met open armen worden ontvangen. Dankjewel Stijn Verkruijs, verslaggever van de VRT vanuit Bangui... de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka. Ja, het zijn alleen de dagelijkse files bij Amsterdam. Op de A8, A9, A10, op de A27 richting Gorkum. Er staat twee kilometer file bij Nieuwendijk. Elf hoofdverdachten van de examendiefstal op het Ibn Galdoen in Rotterdam... horen vanmiddag welke straf ze krijgen. Joris van der Kerkhoff volgt de zaak. Kunt u ietsje dichterbij komen zitten? Dat is lastig, die stoel staat vast... De rechter... Dus dat helpt niet, dus u moet een beetje op de punt van uw gaan zitten... alsof u uh, uh, het allemaal graag vertelt. Het is uh, niet helemaal zomaar. en een van de officieren. Dan kom ik nu aan een weergave van de gebeurtenissen... rondom het wegnemen van verschillende examens van VWO en HAVO. Samen vertellen ze door vragen en conclusies... het verhaal van de examendiefstal. Als ik uw politieverklaring lees... dan, dan, dan heeft u gewoon precies gezien wat er die dag gebeurt. Als ik u in herinnering mag brengen, u zegt daar... Uh,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 En, die, doen, en, die, en die, die snijdt zijn eigen rol terug en geeft de schuld aan anderen. Sommige leerlingen praten veel en lachen ook af en toe. Maar goed, u was blij. Ja. U moet er nog steeds bij lachen als, als u zegt dat u blij bent. Een is. ander huilt veel. Iedere keer echt dat u moet, zo moet huilen of is het ook een beetje uh, hier en daar? En weer een ander houdt dagen zijn mond. Voor het Openbaar Ministerie is het best helder wat er gebeurde. Safa en Kamal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 met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Plus 240 uur werkstraf. Het Openbaar Ministerie vindt dat er wel straf moet komen... maar dat de leerlingen niet meer de gevangenis in moeten. Wat de rechter vindt, horen we vanaf één uur. Joris van der Kerkhoff doet daar verslag van. Het is tien voor half acht, we gaan weer naar Amsterdam. Naar de Olympische Spelen, de historie daarvan. Het Olympisch Stadion, daar ja. is Mayno Remmers. Die begeeft zich ook nog op glad ijs, is dat al zover? Ja, de ijsmeester maakt zijn rondjes. Luister maar even naar de machine, daar komt hij aan. Ja, prachtig verlicht, deze baan hier voor mij. Wit blinkend ijs, gisteravond regende het... maar de beveiligingsnet het was hartstikke druk. En we zijn nu inmiddels aanbeland in de katakombe, wisten jullie... Marcel Frederik, dat de Olympische vlam ooit voor het eerst... hier in Amsterdam heeft gebrand. Ja. 19... Ja, het is hier uitgevonden. Oh. Ja, dat is hier, ja, ja, ja. Toch? Twist, klopt, hè? Dat klopt. Ja. Klopt zeker, ja. Michel Vaassen is hier van de... Uh, onder andere kunnen we hier zien van de ja, Experience-tentoonstelling. Hoe noemen we het? Dit is de Olympic Experience in het Olympisch Stadion. Een museum wat uh, eigenlijk altijd open is. Dus nu ook tijdens de coolste baan. Met voor ons goud. Het eerste goud. Het eerste goud voor Nederland. Weet jij het, mijne? Sjaukje Dijkstra zie ik hier, maar ik spiek op het grote bord. Heel goed, Sjaukje Dijkstra. Uh, een dame, een vrouw, bekende vrouw. 1964, Innsbruck. Ja, die voor Nederland goud wint op een on-Nederlandse sport. Dat is natuurlijk heel bijzonder. Als je kijkt naar de hele historie... zijn daarna eigenlijk nagenoeg alleen maar schaatsmedailles gewonnen. Ja. En uh, hebben we afgesloten in 2010. Die ligt hier ook, hè? Met Nicolien. Er liggen hier twee medailles, die van Sjaukje... en dan is die van uh, Sauerbrei een stuk groter... Die is echt een stuk groter. En die in hè? Rusland schijnen ja. nog weer groter te zijn. Ja, ik ben heel benieuwd. We hopen dat we die ook uh, snel eens kunnen tentoonstellen. Het nou, is ook een, een, geen schaatsport geweest, nee. Nee, Nicoline won natuurlijk op snowboarden. En als je kijkt naar, naar 50 jaar wintergoud, zoals wij dat noemen... Dan ben je begonnen met, uh, met kunstrijden en geëindigd met snowboarden. Daartussen heel veel schaatsgoud. Ja. En um, nou, we gaan nu uh, heel goed in sortje. De schaats uh, laten jullie hier ook zien. En ik heb net, ja, je gelooft het of niet, de fakkel in mijn hand gehad. Het is een replica hè? die in sortje is gebruikt om de vlam te ontsteken. Dat ja. doen jullie hier trouwens ook. Elke keer als er een medaille is gewonnen, dan wordt er een knop ingedrukt. Dat schijnt bijzonder te zijn, want het werkt er niet meer hè? van het stadion hier. Klopt. De toren is natuurlijk ook van 1928. Alle constructies waren van 1928. Er is heel veel gerenoveerd. Alleen dat laatste stukje om het vuur aan te steken... dat was nog best een moeilijke operatie. En we zijn heel blij dat we dat nu samen met de Coolste Baan... en met Nuon voor elkaar hebben gekregen. Dat hij het doet. Dat hij het weer doet. Ja, knopje indrukken en dan, dan brandt hij. is nu uit trouwens, maar tot 11 uur s'avonds. Uh... Nou staat er achter ons iemand te wachten. U kunt iets vertellen over het NK schaatsen, geloof ik, hè? Uh, goedemorgen. Goedemorgen. <coughs> ja, mijn, uh, mijn naam is Jorgen Veldberg. Ik ben van de leverancier van de ijsbaan. En de, de, daar komt belangrijk nieuws vandaan. Want de helden die nu nog in Rusland bezig zijn, die komen hierheen. Het ijs is goedgekeurd? Het ijs is gisteren goedgekeurd door de KNSB. Uh, goedgekeurd voor de NK. En uh, ja, daar zijn we wel met z'n allen erg trots op. dat ja, is, uh, even kijken, eind februari en de eerste twee dagen van maart, hè, dacht ik. Correct, ja, correct. En wat wordt er dan precies gereden? NK? Uh, NK, uh, sprint wordt er gereden. Er wordt ook nog een marathonwedstrijd gereden. En er is nog een mass start voor de dames. Die vorige keer niet is doorgegaan uh, in verband met uh, de overlijden van, uh, van de heer Huisman. Uh, dus ja, we hebben een aantal bijzondere, prominente wedstrijden op, uh, op deze mobiele ijsbaan. Dan kan het niet anders dan dat de meest actuele medaille ook even hier is, toch? Ja, moeten dat, ze dan meebrengen? Dat hoop ik heel erg, ja. ja. Dat hij ook hier even kan schitteren, naast die eerste medaille... die uh, Sjoutje Dijkstra dus heeft gewonnen met het kunstrijden op de schaatsen. Er staat hier een prachtige foto van haar... dat ze een soort pirouette maakt boven het publiek. En, uh, een prachtige foto uit 1964. Het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Italië, want daar hangt maar weer eens een regeringscrisis in de lucht. De Partido Democratico, de PD van premier Letta... beslist vandaag over een nieuw pakket hervormingsplannen. Eenmaal aangenomen kan Letta de komende maanden dan verder regeren. Maar de partij is verdeeld. Een groep binnen de PD ziet liever dat Letta vertrekt... om plaats te maken voor de nieuwe flamboyante partijvoorzitter Matteo Renzi. De stille trom voor de Italiaanse regeringscrisis lijkt geslagen. Al dagen gaat het over de steun die de Partito Democratico van premier Letta aan de regering geeft. Vandaag valt de beslissing. Die in het nauw gedreven Letta wil nog wel verder. Maar de vraag is of hij die steun ook krijgt. Een deel van Letta's partij ziet liever dat de grijze premier, die een wankele coalitie aanvoert, vertrekt... En voor hem in de plaats komt dan de nieuwe, hippe, jonge, frisse partijvoorzitter Matteo Renzi. Matteo Renzi, 39 jaar oud, burgemeester van Florence. Eind vorig jaar werd hij tijdens primaries gekozen met 2 miljoen voorkeurstemmen. Bijnaam Il Rotomatore, de sloper. Wars van het oude partijkader, waartoe hij dus ook premier Letta rekent. We zijn van een generatie die gelooft dat Italië de schone slaapster in het bos is. de politiek, die is de boswachter die niets deed. We hebben de beste ondernemers en arbeiders van de wereld. Jongeren die aan de slag willen maar we hebben politici. ook de slechtste politici die Europa de laatste 30 jaar meemaakte: een bella addormentata nel bosco, ferma, incantata. De schoonmaakdrift van Renzi is tomeloos. Tot woede van de strakke kaders van zijn partij sloot hij een overeenkomst met uitgerekend Berlusconi over een nieuwe kieswet. Neem de tesi van je avversario, het programma van je avversario, het doet hij. Wie zijn bloed wel kan drinken is komiek Beppe Grillo van de Vijfsterrenbeweging. Renzi heeft alles van me gejat, zegt hij. Ik ging op toernee met een camper en hij dus ook. Een stel hippe jongens en meiden om hem heen en mensen geloven dat allemaal. Renzi heeft nog het meest van Bill Clinton... Vertelt me analist Roberto Dalimonto. Renzi Clinton. werkt als een magneet op de mensen. Hij is veel sterker dan bijvoorbeeld Tony Blair. Hij is net als Clinton in staat de mensen om hem heen te laten voelen dat ze echt belangrijk zijn, er voor hem toe doen. Hoe het vandaag ook afloopt. Vroeger of later is Renzi volgens vele Italiës nieuwe premier. Ze zien in hem de natuurlijke opvolger van Silvio Berlusconi. Met dat verschil natuurlijk dat hij van centrum links is. En ook 38 jaar jonger. En vandaag worden dus of Letta of Renzi... als partijvoorzitter van de Partito Democratico. Bijdrage hoorde u van onze correspondent in Rome, Rob Zoutberg. Straks na half acht posttraumatische stress... bij politieagenten komt vaker voor dan gedacht. Die reliability guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops... weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.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 Om te zien of u dit voordeel echt verdient... willen we graag uw harde werk aflezen aan de hand van uw hand. Ga naar zwaarverdiendvoordeel.nl Spanning en overtuiging. Virtuose dans. intro danst. Russisch rumoer. Nu in de Nederlandse theaters. Mis het niet. Kijk op introdans.nl Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp.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 Wilt u een printer die naadloos aansluit bij uw bedrijf? Sharp. Dit is Radio 1. Half acht geweest, hier is het NOS-journaal Jan van der Putten. In de provincie Groningen was vannacht weer een aardbeving. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. En daarmee was het de zwaarste in een half jaar. Het epicentrum lag bij Leermens, vlakbij Loppersum.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 Aanbieders van flitskredieten hebben op grote schaal de wet overtreden. Van de 21 bedrijven die de autoriteit financiële markten de afgelopen jaren onderzocht, waren er 18 in overtreding. Ze hebben hoge boetes gekregen. En de Amerikaanse federale overheid kan nog zeker een jaar geld lenen. Ook de Senaat heeft nu ingestemd met verhoging van het schuldenplafond. De Republikein Cruz probeerde de stemming nog tegen te houden... met een filibuster, een eindloze toespraak, maar dat mislukte. En dat zijn de hoofdpunten. Dan gaan we naar het weerbericht van Weerplaza? Michiel Severin, goedemorgen. Het is op dit moment behoorlijk. Uh... Rustig weer in Nederland, niet aan zee. Daar waait nog een stevige zuidwestenwind met windkracht 6 tot 7. Maar verder schijnt overal de zon Zometeen Die komt over een paar minuten op. En er zijn niet al te veel wolken. Slechts op een enkel plekje valt een bui. Maar op de meeste plaatsen is het vanochtend dus gewoon droog. Maar dat hele aardige weer, dat houden we niet de hele dag. In de loop van de ochtend neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En tegen de middag en in de middag gaat het dan in het zuiden regenen. Dat regengebied trekt vooral over Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel... In de westelijke provincies en in het noorden gaan een paar buien vallen. Daar is het duidelijk wat minder nat dan in het zuidoosten. Want die regen in het zuidoosten die houdt niet alleen vanmiddag aan... maar ook nog een groot deel van de avond. Temperaturen voordat het gaat regenen. 7 à 8 graden als maximum. Maar in de regen daalt het kwik weer naar een graad of 4. Dus een beetje een gevarieerde weerdag. En de dagen daarna? Morgen is het heel aardig. Dan is het een groot deel van de dag droog. Komt de regen pas aan het einde van de middag... Zaterdag moeten we rekening houden met heel veel wind. Dan gaat het aan zee misschien stormen. Temperaturen lopen dan op naar zo'n 10 tot 12 graden. Dus van winterweers voorlopig nog geen sprake. Dank je. Verkeersinformatie naar de ANWB, John Hoka. Nou, het is een vrij normale ochtendspits. Totaal lengte 45 kilometer. Het zijn voornamelijk de dagelijks gekorte files bij Amsterdam en in het zuiden van het land. Langs de files staan op de A8 richting Amsterdam. Vijf kilometer bij Oostzaan en op de A9 richting Amstelveen. Daar staat, oost, daar staat ook vijf kilometer bij Badhoevedorp. In Duitsland zijn de bioproducten niet aan te slepen. Ik kom ook wel eens in zo'n biosupermarkt. Maar de bioboeren worden er niet echt wijzer van. Hoort u zo.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 Dat maakt Incasso voor alle partijen aangenamer. Incassade, Deurwaardes en Incasso. Aangenaam. Incassade.nl Vijf over half acht tot negen uur is dit nog het NOS Radio 1 Journaal. De politie moet er rekening mee houden dat zich per jaar zo'n 1500 tot 2500 politiemensen melden... met signalen van PTSS, de posttraumatische stressstoornis... Een psychische aandoening die tot ernstige klachten leidt. Het probleem binnen de politie is veel groter dan tot nu toe gedacht. Dat stelt Korpschef van de Nationale Politie Gerard Balman... deed hij gisteravond in het programma Zembla. Justitiespecialist van de NOS Ilan Sluis. Jij hebt de uitzending al gezien. Is het een ernstig probleem? Uh, ja, hij doet die uitspraken trouwens vanavond in, uh, in Zembla. Uh, maar dat er zeiden, nou het is natuurlijk wel een ernstig probleem. Hè. Uh, PTSS is sowieso een ernstig probleem. Er zijn nu al duizenden agenten in het korps die uh, PTSS hebben. Uh, daarmee werken. Met sommigen gaat het goed. En sommigen gaat het natuurlijk minder goed. Uh, Zo'n stressstoornis kan natuurlijk uh, enorme invloed hebben op je werk. Je kunt een, uh, letterlijk een kort lontje hebben. Uh, dat zich natuurlijk in, in bepaalde situaties uh, heel vervelend laat manifesteren. Dus ja, het is wel een ernstig probleem. En zeker als uh, de schatting. Is dat daar natuurlijk heel veel gevallen van nieuwe gevallen bij komen. Van mensen die denken dat ze dat ook hebben. En de politie ziet dat natuurlijk ook wel. Doet de organisatie daar zelf ook iets aan? Nou, er gebeurt natuurlijk wel het een en ander. Het is inmiddels erkend als beroepsziekte sinds vorig jaar. Sinds 1 juli is er een commissie ingesteld... die in hele extreme gevallen moet beoordelen... of de PTSS, die een agent heeft opgelopen... ook daadwerkelijk door het werk komt. Maar het duurt allemaal wel heel erg lang. Die commissie is er sinds 1 juli, maar is pas eigenlijk... Begin, sinds begin dit jaar begonnen met het behandelen van dat soort dossiers. Nou ja, en, en, nou ja het duurt gewoon heel lang. Heel lang. En nou ja, dat vinden heel veel mensen met PTSS natuurlijk vervelend. Zeker de mensen die daar bijvoorbeeld door arbeidsongeschikt zijn geraakt. Ja, wordt het wel serieus genoeg genomen? Nou, het wordt inmiddels wel serieus genomen. Alleen uh, door de reorganisatie binnen de politie... binnen de nationale politie, zegt Bouwman... Er ligt er zoveel op het bordje van de politie... dat het allemaal gewoon niet binnen één dag geregeld kan worden. <tiek> en dat is natuurlijk wel waar. Maar het is wel heel vervelend voor de mensen die het overkomt... en die al heel lang strijden voor uh, erkenning van hun, van hun ziekte. Um, en het levert natuurlijk ook gewoon gevaar op. Binnen het werk kan het opleveren. Hè? Uh, een van de experts binnen, in dat programma, uh, Bertolt Gersons... die zegt ook van ja, uh, er zijn heel veel agenten... die ook medicijnen slikken die invloed kunnen hebben op de rijvaardigheid en die invloed kunnen hebben op het reactievermogen. Nou, dat is natuurlijk niet bevorderlijk als je op, op straat aan het werk bent als agent. En dan kan ik kan me voorstellen dat de, de politie dan met een hoog, hoog uitval komt te zitten. Hoog uh, ziekteverzuim. Uh, nou ja, er werken 60.000 mensen binnen het korps. Er zijn er waarschijnlijk uh, 4.000 die PTSS-klachten hebben. Ja. Een deel daarvan uh, ja, die wordt inderdaad ziek en uh, zit thuis. Dus zit langdurig thuis. Uh, raakt arbeidsongeschikt. Een ander deel dat wordt behandeld in een politiepolie in, uh, in Diemen. Uh, en die mensen die, uh, gaan ook alweer aan het werk op een bepaald moment. Krijgen misschien een andere functie. Of komen wel weer terug in een functie waarin ze, ze kunnen functioneren. Dus het is niet zo dat al die mensen die, die ziek zijn ook niet, uh, niet meer kunnen... Werken natuurlijk. Goed, Ilan, dankjewel. Vanavond uh, meer te zien, dus bij Zembla. Over dat posttraumatische stresssyndroom bij de politie. Het is te zien op Nederland 2 om tien voor negen. Gaan we naar de sport. Gio Lippens, goedemorgen. Gisteren hadden goedemorgen. we het al even over het emotieklassement. Prachtige ja. term. En daar is een kandidaat bijgekomen. Ja, er is zeker een kandidaat bijgekomen, Stefan Groothuis. Want ja, je kunt naar deze Spelen kijken op twee manieren. Zeker met de successen van de Nederlanders. Uh, de scorebordjournalistiek en gewoon kijken naar de absolute aantallen. Nou, dan weet je, we staan op tien medailles. Dat is uh, nog maar één verwijderd van het absolute record... dat Nederland ooit heeft gehaald op een Olympische Winterspelen. Dat was 11 in Nagano. Nou ja, we zijn net op de helft. Dus uh, dat betekent dat er makkelijk over die score heen gegaan kan worden. Maar dat uh, ja, uh, we hadden het er gisteren al over met Margot Boer. Uh, die toch altijd die zo vaak naast de, de prijzen greep... en dan uiteindelijk in de prijzen valt iedereen er ja en Groothuis die er gisteren bij komt. Dat is helemaal natuurlijk een mooi verhaal. Uh, even twee columns voor me liggen. Een kolom van Erben Wennemars in uh, het AD. Daar staat, uh, Stefan heeft niet alleen de X-factor... nou, zijn kracht, hè, zijn uitstraling, maar ook de gunfactor. En uh, Bert Wagendorp in de Volkskrant... die uh, vergelijkt het met twee andere hele mooie emotionele momenten... in de topsport. De toerzegen van Greg LeMond in 1999. 89, eh, nadat hij eerder door zijn zwager was neergeschoten tijdens de kalkoenenjacht. Toen maar. <lacht> en de Olympische eh, medaille van Dan Jensen op de 1000 meter bij de winterspelen van Lillehammer. Want Jensen die had een hele hoop drama in zijn leven. En iedere keer ging het maar weer mis. En toen pakte hij uiteindelijk dat, uh, dat goud. Nou ja, datzelfde zie je bij uh, Grotehuis gebeuren. Het feit dat het eigenlijk altijd misleek te gaan. Uh, vierde in Vancouver op de uh, 1000 meter een diepe depressie. Echt letterlijk depressief uh, daarna. En ja, nu dan in één keer weer dat Olympische Olympische Goud na een seizoen waarin het eigenlijk ook allemaal niet leek te lukken. Dus ja, die emotiefactor die is bij deze spelen wel heel erg hoog. Ook trouwens bij de nummer twee, bij Danny Morrison. Ook al zo'n Canadese schaatser die eigenlijk een beetje ook zo'n carrière... met vooral veel downs en dan een paar ups meemaakt. En nu dan uh, prachtige zilveren medaille pakt. Ja, en die van Dan Jensen was voor zijn zus, begreep ik. Ja, dat ik, die was overleden. Ja, maar Jensen nou ja. ook, hè, die, uh, uh, vlak daarna, vlak na dat, uh, het overlijden van zijn zus... toen uh, leek hij ook op weg naar goud en toen viel die. Ja, ja. dat soort zaken. Dat komt er allemaal bij kijken. Precies. Nou, nou weer naar de harde werkelijkheid en het succes natuurlijk. Want die elfde medaille, die Gio, gaan wij toch vandaag bijschrijven? Ik denk het haast wel. Want als je kijkt naar de duizend meter bij de vrouwen... Uh, dan weet je, Irene Wust was uh, uh, vier jaar geleden de nummer twee... Uh, op die afstand. En ja, ik denk eerlijk gezegd... de vorm in Wust op dit moment verkeerd. We hebben het allemaal gezien uh, eerder op dit toernooi... op de drie kilometer. Dan denk ik haast niet dat er iemand anders is... die daarbij in de buurt kan komen. Er zijn natuurlijk hele zware buitenlandse concurrenten. Denk aan Heather Richardson. Denk aan Fatkulina, die Russin... die ook al uh, zilver heeft uh, gepakt. Denk aan uh, Bouw. Ook als een meisje dat vanuit het niets is opgekomen... wereldrecord heeft op uh, die afstand. Maar toch, uh, Irene Wust lijkt me gewoon... Ja, eigenlijk de onbedreigde favoriete. En we hebben nog een paar Nederlandse troeven. Nog een paar Nederlandse ijzers in het vuur. Margot Boer naar die bronzen medaille. Wie weet, helemaal bevrijd van alle sores. En uh, dan hebben we nou ook nog Lotte van Beek. Ja, je weet het gewoon helemaal niet. Het kan weer heel gek lopen. Ik zal niet zeggen dat er een 1-2-3 op het podium komt. Maar aan de andere kant, als we er morgenochtend over hebben... het zou zomaar kunnen. Ondertussen is er ook nog gevoetbald. Groningen-Twente. En daar heeft Twente toch belangrijke punten laten liggen. Ja, ik heb het idee dat niemand kampioen wil worden in de eredivisie. Want uh, nou, we hebben het er uh, maandag al over gehad. Ajax, uh, dat uh, toch uh, behoorlijk veel punten heeft gespeeld in de laatste drie wedstrijden. En nu Twente weer, uh, verloren afgelopen weekend bij PSV. En speelt nu gewoon ja, gelijk eigenlijk, uh, dramatisch gelijk wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval ja, niet op een manier worden. dat er een kampioenskandidaat staat. Nee, 1-1 uh, bij FC Groningen. En uh, ja, Groningen heeft heel lang op voorsprong gestaan. Pas ver in de tweede helft kwam uh, Twente gelijk. Ja, en ze voorspelen gewoon weer punten. Ze staan nu op de tweede plek op vier punten van Ajax. Dus Ajax is na die zeper tussen aanleidingstekens van afgelopen weekend... Uh, nu ineens weer de belangrijkste kampioenskandidaat. Want ze staan dus vier punten boven Twente. En de rest staat nog verder weg. Ja, nog even het ABN amro toernooi. dan. Gisteren was even een beetje een Nederlandse opleving. Ja, dat gaat goed komen. De bakker ligt voor tegen Gasquet. En dan ja. verliest die toch nog. Geweldige dat. eerste set. ja, ja Stond eerst uh, ver achter in de tiebreak... en komt terug van 5-0 in de tiebreak. En wint die eerste set. Gasket woest, gaat smijten met rackets. Tweede set ook hartstikke goed. En dan gaat het ineens helemaal mis. Of uh, ja, de tweede set in de loop van de tweede set... gaat het ineens helemaal mis met de bakker. En dat is een beetje het niveau van het Nederlandse tennis. Hè. Ups en downs. Maar we weten bij Groothuis, alles kan uiteindelijk goed komen. Ja, uiteindelijk wel. Dank je wel. <laughs> Rio Lippens. Warme temperaturen in Sochi en toch wel wat ijs in Nederland. Daar staat Marno Remmers nu op, geloof ik, in Amsterdam. Ja, hier hebben ze wel ijs. Maar daar hebben ze ook heel veel energie voor nodig... om dat uh, op de juiste temperatuur te houden. En op dat ijs, dat weten we omdat het ijs gisteravond is goedgekeurd. Jochem Velberg van Ice World. Uh, baas der ijsmeesters van het Olympisch Stadion. Wat trouwens alleen voor de zomerspelen is gebruikt. Uh, wie kunnen we hier verwachten die nu daar schitteren in Rusland? Nou, Ik ga ervan uit dat alle schaatsers... die uh, uh, zo ontzettend enthousiast hebben gereageerd... op de komst van deze mobiele ijsbaan... Uh, door te zeggen... dat dat sowieso gaan komen dat ik ze aan hun woord kan gaan houden. Het is toch een NK wat hier gehouden wordt eind februari, die begin maart? Het is een formeel NK. Alle wedstrijden die worden gehouden zitten gewoon binnen de agenda. Is en... er al iemand echt toegezegd? Uh, nou, wij vinden eigenlijk dat ze gewoon allemaal toegezegd hebben... door überhaupt uh, hun enthousiasme te tonen. Ja, ja. Ze worden hier ook gehuldigd, geloof ik, hè? Ja, uh, volgende vrijdagavond is een grote huldiging. En dat wordt een feestje. Dat kan ik, uh, denk ik, wel bedenken op dit moment. Ja, maar verder is het dus afwachten... hangt natuurlijk ook af van het programma van de individuele sporters... of ze hier ook zullen verschijnen. Ja, dat zie je nu. Sven Kramer, die zijn eigen keuzes maakt... Uh, wat hij wel en niet gaat doen, zelfs op de Olympische Spelen. Nou, dat blijft uiteraard, ja. maar... Uh, ja, dit, ik denk dat je dit zelfs als topsporter niet wil missen. Nee. Nee, en als je erbij wil wonen, moet je ook heel vlug gaan zijn. Want dat wordt natuurlijk nu, met al die, uh, die overwinningen... staat dat enorm in de belangstelling. Ja, ja. Wel mazzel trouwens. Nou, alles zit mee, lijkt wel. Ja. Ja. We lopen door de Experience, die is hier te zien. Het is een, uh, Michel Fase vertelt hem daar straks al. Je ziet hier alles wat met de Olympische Spelen en Nederland te maken heeft. Waaronder prachtig, altijd aan zitten dan. De Jan de Belleman, die hing hier ook... <lacht> Dit is de bel inderdaad die de laatste wieleronde inluidt. En uh, uh, nou ja, dat is heel symbolisch. Heel veel mensen hebben heel goede herinneringen aan wielrennen in het Olympisch Stadion. Maar daar staat hier achter mij een tandem. Het is niet de tandem van, van, van de minister natuurlijk, hè? Het is, de tandem het is een van de hele oude, 1928. dit. Maar is een, een tandem wielrennen, is dat ooit een Olympische sport geweest? Ja, in Amsterdam was dat een Olympische sport op de Spelen van 1928. Wij waren daar ook heel goed in. We hebben daar goud in gewonnen. En het was de eerste uh, Olympische medaille in Amsterdam. En die ligt 1928. hier achter ons, hè? En die ligt hier ook achter ons. En wat hier natuurlijk. ook ligt, is een, een schaats. Dat is, welke schaats is dit die hier ligt, uit 1988? Ja, de koningin van Calgary, Yvonne van Gennep. Dat kun je hier zien, dat ziet hij er gedateerd uit, die schaats. Ja, toch wel, er is veel gebeurd in Schaatsland. Als je nu ook weer een soortje kijkt, wat die techniek enorm vooruit is gegaan, dan is dat wel waanzinnig. Allemaal te bekijken tussen het schaatsen door hier in Amsterdam. John Sohoka bij de AMBB. Hoe gaat het op de weg? Nou ja, het valt allemaal wel mee, Frederik. 82 kilometer in totaal. Het zijn voornamelijk de dagelijkse files bij Amsterdam en in het zuiden van het land. De meeste vertraging op dit moment heeft het verkeer op de A9 richting Amstelveen. Daar staat tussen Beverwijk en Batuverdorp 7 kilometer. Biologisch voedsel wordt steeds populairder. Zeker in Duitsland, daar zijn de bioproducten niet aan te slepen. Gek genoeg zie je dat niet terug in het aantal nieuwe bioboeren. Dat blijft al jarenlang ongeveer gelijk. Want hoewel er elk jaar nieuwe bioboeren wel bijkomen in Duitsland... zijn er ook honderden die ermee stoppen. En dat biedt dan weer kansen voor de Nederlandse bioboeren. Ruim 800 koeien heeft Aribert Bach op zijn boerderij in Turingen. Met een enorme melkproductie. Twintig jaar lang is hij bioboer geweest, maar sinds afgelopen september... Is hij er opgehouden? Zoneemende verscherving van de richtlinien is de weerschappelijkheid dan teruggebleven. Het werd voor Bach te ingewikkeld. De biomelk moest aan steeds meer regels voldoen om dat keurmerk te behouden. En de prijs die hij ervoor kreeg was te laag, zegt hij. Die steeg namelijk niet mee met de kosten van bijvoorbeeld het voer, die dan over de melkprijs een ökozuslag, niet gerealiseerd werden konden. Bach was als idealist begonnen, maar idealisten. Die redden het niet in een markteconomie, zegt hij. Maar idealisme geht in de gesamte marktwirtschaft sowieso niet. Vielleicht ook in de gesamte geschichte der mensheid niet. Hij heeft daarom zijn biostempel losgelaten en maakt nu weer gewone melk. Kein bio biostempel meer op dit product. Zodat hij in elk geval als boer kan blijven bestaan. Zukunftsorientiert voor de volgende 30 jaar, ons uh, daar vastgeschreven hebben. <lacht> De stoppende bioboeren is ook een belangrijk thema op de grootste biobeurs ter wereld. De BioVag in Nuremberg. En daar spreek ik met Felix zu Leuwenstein. Hij is voorzitter van de Duitse Koepelorganisatie voor Biologische Landbouw. Dat hangt met ramenbedingingen samen. Want een bouwer stelt een rekening aan bijvoorbeeld. De vraag naar producten is dus heel groot, zegt hij. En in de biosector in Duitsland gaat inmiddels al 7 miljard euro per jaar om. Het is de tweede markt ter wereld. Maar... De staat en bijvoorbeeld ook Europa steunen de bioboeren veel te weinig, vindt hij. Er gaat nog veel te veel geld naar de gewone, traditionele landbouw. En dat is oneerlijk concurreren voor de bioboer. En dat zeigt dat onze bouwen niet meer mithalten... met de conventionellen die meer geld bieden. Maar als de vraag naar bioproducten in Duitsland zo hoog is... dan betekent dat dus dat ze hier veel moeten importeren, of niet? Ze hebben recht. We importeren toenemend. Dat is ja een logische ontwikkeling. Dat klopt, zegt hij. We zouden zelf meer moeten produceren... maar daar hebben we gewoon de boeren niet voor. Eigenlijk is het ja dumm van ons... dat we deze enorme vraag niet daarvoor gebruiken. Dat is Concordia. En birnen en senior birnen. Ze durven alle proberen. Dat zijn nieuwe soorten. Ja, super. Dank wel. En dus zijn er ook Nederlandse ondernemers die hun kans ruiken. Dit is Harmen Peters van de firma Biofruit uit Lobit. Ook hij is op de beurs aanwezig en probeert in zijn beste Duits biologische appels en peren aan de man te brengen. Dat ja, ja, ja. smekt lekker. Ja, ja, goed, maar. ja. ja het, we hebben Duitsland nodig, want we produceren biologisch uh, met fruit uh, ongeveer 60% moet de grens over. Dat kunnen we gewoon nog steeds in Nederland niet kwijt, omdat uh, ja, de markt niet zo snel groeit. Is, ja. is de Nederlandse consument nou anders dan de Duitse bioconsument? Ja, er zit uh, duidelijk, duidelijk een verschil. Ze gaan in Duitsland eerst voor hun eigen product. En uh, de Nederlander, uh, we zijn een handelsland en dat doet iedere consument net zo hard in mee. Dus uh, ja, als het over de grens goedkoper is, dan komt het naar Nederland. Dus de Nederlandse ja. consument heeft nog wel een stap te maken, vindt u, als biologische teler? Ja, ja dat uh, is, is nog wel wat nodig, ja. Problemen van de bioboeren. Tim de Wit, onze correspondent, hoorde die op de biobeurs in Nuremberg. Later in deze uitzending hoort u het, hoe het de bioboeren in Nederland vergaat. Weer een aardbeving in Groningen onder de reacties op Twitter. Onder andere de opmerking, ik dacht dat mijn vrouw uit bed viel. En straks meer. Elke werkdag van 6 tot 9, het NOS Radio 1-journaal. land. I knew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 Let me in I'm getting tired And I need somewhere to begin Halloween, nou hoort hij van Keen. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Radio Noord staat al sinds vanmorgen vroeg in het teken van de aardbeving bij Loppersum van vannacht. De meest gehoorde reactie: het is weer zover. Iets was weer een klap, en op een gegeven moment lig je weer, weer te trillen in bed. En uh, te hard was het was natuurlijk wel een aantal seconden uh, dat het duurde. En, uh, en op een gegeven moment word je wakker en je kijkt ze even weer op internet... en uh, dan zie je toch wel dat het van einde en ver weer, uh, weer zover is. Ja, lekker nuchter. De regionale omroep kreeg veel reacties binnen via de mail... maar ook via de speciale aardbevings-app. Heb je die al, Marcel? Nee, die hebben we nog niet. We nee. horen er straks ook wel weer meer over van onze verslaggever. Rienkamer is in Loppersum vanochtend. Dat Nederlandse schaatssucces op de Olympische Spelen, ook in het buitenland, is dat niet onopgemerkt gebleven. The Wall Street Journal heeft het over the Unstoppable Dutch and Utterly Dominant Netherlands. De International Business Times heeft er een opmerkelijke verklaring voor. Die krant schrijft dat het logisch is... dat de Nederlanders zo goed zijn op de schaatsen. Want Nederlanders zijn gewend aan het schaatsen van lange afstanden. Oh. Het is daar een normale manier van transport. Ja, ik heb dat gelezen. Nederlanders gaan over de bevroren kanalen... op bezoek bij familie en vrienden in afgelegen dorpjes. En aangezien Nederland grotendeels beneden zeeniveau ligt... is het geen zware opgave om overal heen te schaatsen, tuurlijk. Oh, zo is dat. Dit jaar nog geen ijs gezien. Bij de controle van beursgenoten, de bedrijven maken de vier grote accountantskantoren nog steeds de dienst uit, meldt het FD. Vanwege een nieuwe wet wisselen bedrijven op dit moment massaal van accountantskantoor. in tegenstelling tot de verwachting komen middelgrote kantoren er niet aan te pas. Kantoren Ernst Young, KPMG, Deloitte en PricewaterhouseCoopers, PwC... hebben evengoed nog 90% van de markt in handen... en dat terwijl de wet juist bedoeld was om de dominantie van die grote vier te doorbreken. Trouw bericht over de opmars van sociale ondernemers. De krant stijft over het bedrijf Snapcar waarbij particulieren via internet hun auto kunnen delen... tegen een zelfbepaald tarief. Het zijn vooral bedrijven in die zogenoemde deeleconomie die het goed doen. Sinds de financiële crisis zijn ondernemers volgens Trouw... veel meer bezig met het verbeteren van het milieu... in plaats van zoveel mogelijk geld verdienen. ...website van CNN, alles over de Pink Panther-bende. Een van de leden is opgepakt in Spanje. Hij wordt in tientallen landen gezocht voor verschillende juwelendiefstallen. Bende is al 30 jaar actief in wisselende samenstellingen. Samen maakten ze honderden miljoenen euro's buit. Britse journalisten maakten een documentaire over ze... ...en beschrijft op CNN hoe ze de leden ontmoeten. One was, I had to go to a deserted war memorial. I wasn't allowed to take a mobile phone. I had to go on my own and I had to sit and wait for another... Identified car to come and pick me up and things like that. So there were, there were scary moments. Bij een van de ontmoetingen moest ze naar een verlaten oorlogsmonument, waar ze werd opgehaald door iemand in een onopvallende auto. Waren angstige momenten, zegt ze. En hoe komt die Pink Panther bende nou aan zijn naam? In 1984 roofde ze een kostbare diamant. Die werd teruggevonden in een potje gezichtscrème. Net als in de Pink Panther films met Peter Sellers. En die naam kwam weer van de tekenfilmserie The Pink Panther. En daar komt dit muziekje uit van Henry Mancini. Nu het toch allemaal zo spannend klinkt... hier straks de cijfers van SNS Reaal. Oh. We spreken de topman. De winterspeler met Sochi. Steven Groothuis haalt het. Ja. Steven Groothuis gaat het rennen En die rijdt hier 1 39 wow. Tijdens de spelen krijgt u van ons elke dag vanaf 2 uur middags... Groot Steen op. Steven Woohoo. Groothuis is Olympisch kampioen. Oh, dit is echt natuurlijk helemaal grandioos. NOS Radio Olympia. Representing the Netherlands. Olympisch kampioen. Ongelooflijk. 1, 2, 3. <laughs> op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.